Chang en de jonge meneer Hu. Lang geleden woonde in het dorp Lai Wu een jonge man die Chang heette. Hij was vrolijk en dapper en hij droomde altijd van nieuwe avonturen. Op een dag kwamen zijn vrienden opgewonden bij hem, want een van hen had een nieuwtje. Heb je het al gehoord? zei hij. in het blauw porseleinen huis gebeuren vreemde dingen. Ze zeggen dat er geesten wonen. Wat een onzin, zei Chang. Ik geloof niet in geesten voordat ik ze met eigen ogen heb gezien. Dat is het hem juist, zei de vriend. Geesten kun je niet zien. Maar ze zijn er wel en ze zijn tot alles in staat. Ach, kom, zei Chang en haalde zijn schouders op. Ik ben er niet bang voor. Dat zeg je nu wel, zei de vriend... Maar jij durft ook geen huis binnen te gaan waarvan ze zeggen dat er geesten wonen. Oh nee, Lachte het Jean. Dat zal ik je dan eens laten zien. Ik ga nu meteen een bezoek brengen aan het blauw huis. De vrienden keken hem ongelovig aan. Ben je mal, zei er een geschrokken. Dat meen je toch niet, vroeg een ander spottend. Wel nee, lachte een derde. Hij zegt maar wat. Maar toen ze aan het gezicht van Chang zagen dat het hem volle ernst was, werden ze ongerust. De vrienden hielden heus wel van een grap, maar dit ging te ver, vonden ze. Chang lachte om hun waarschuwingen. Hij klapte in zijn handen en gaf de bediende opdracht om zich klaar te maken voor een bijzonder bezoek. En het duurde niet lang of Chang was met zijn kleine gevolg op weg naar het blauw huis. Toen de bedienden zagen wat Chang van plan was, werden ze bang. Maar Chang klopte onverstoorbaar op een van de met draken versierde deuren van het geheimzinnige huis. Er werd niet opengedaan. En daarom gooide Chang zijn naamkaartje naar binnen. Hij wachtte geduldig. En warrempel. Even later vlogen de deuren open. De bedienden holden in paniek weg... Maar Chang ging rustig naar binnen. Hij kwam in een grote, lege zaal. Er stonden alleen een fraai gelakt tafeltje en een gemakkelijke bank. Het zag er allemaal merkwaardig schoon uit... voor een huis dat al zo lang niet meer werd bewoond. Nergens was stof te zien. Chang maakte in het wilde weg een buiging en zei... Mijn goede gastheer, wie u ook bent... Ik dank u dat u me hebt willen ontvangen. Zou u zich ook aan me willen voorstellen? Beste Chang, klonk een stem ergens uit het midden van de zaal. Het doet me veel plezier dat je me bent komen opzoeken. Ga alsjeblieft zitten. Uit het niets verschenen ineens twee stoelen die tegenover elkaar bij het tafeltje werden neergezet. Chang ging zitten en zag dat er een rood gekleurd dienblad kwam aanschuiven. Onzichtbare handen zetten het bij hem neer. Op het blad stonden twee kommetjes en een theepot. De theepot ging vanzelf omhoog en schonk de twee kommetjes vol. Zonder enige verbazing te tonen nam Chang een van de kommetjes aan en dronk eruit. Hij had dorst en de thee smaakte hem heerlijk. Nadat de theepot voor de tweede keer had ingeschonken Verdween hij in het niets Net als de kommetjes toen die eenmaal leeg waren Vervolgens werd de tafel gedekt Onzichtbare handen zetten bordjes en kommetjes voor hem neer En stokjes voor de rijst Chang rook de geur van schildpadsoep Ha lekker, dacht Chang, daar heb ik juist trek in En zijn kommetje werd inderdaad gevuld met schildpadsoep toen hij de soep op had, dacht hij... ik zou best trek hebben in een mals kippetje. Alsof hij die woorden hardop had gezegd... verscheen er een goudbruin kippetje op zijn bord... overgoten met een heerlijke saus. En zo ging het de rest van de maaltijd door. Als Chang maar dacht aan iets waar hij trek in had... dan lag het al op zijn bord. Na de heerlijke maaltijd, zei Chang... Goede gastheer, ik wil u vriendelijk bedanken voor dit heerlijke eten... maar ik weet nog steeds niet wie u bent. Ik heet Hoe, zei de stem die Chang al eerder had gehoord. En omdat ik de jongste ben van een oud geslacht... noemen de bedienden me de jonge meneer Hoe. Chang had nog veel meer willen vragen, maar dat durfde hij niet. Na een beleefde buiging, zei hij... Dank u wel, meneer Hoe, voor de vriendelijke ontvangst. Bijna had hij ook nog tot ziens gezegd, maar dat vond hij in dit geval toch niet passen. Hij liep naar buiten en de deur ging vanzelf achter hem dicht. Chang liep regelrecht naar zijn vrienden om over zijn merkwaardige avontuur te vertellen. Ze hoorden zijn verhaal verbaasd aan en aan hun gezichten zag Chang duidelijk dat ze hem niet geloofden. Chang trok zich niets aan van wat zijn vrienden dachten. Na een paar dagen ging hij de jonge meneer Hoe opnieuw opzoeken. Die keer werd hij nog hartelijker ontvangen dan de eerste keer. En de jonge meneer Hoe was ook veel spraakzamer. Er werd weer thee en om de beurt droegen ze een gedicht voor. Er werd weer een uitgebreide en heerlijke maaltijd opgediend... en intussen praatten ze over allerlei dingen... Meneer Hoe had overal verstand van. De bezoeken aan het blauw huis bevielen Chang zo goed... dat hij regelmatig terugkeerde. Op een keer vroeg Chang aan zijn gastheer... Meneer Hoe, u hebt de stem van een jonge man. Hoe oud bent u? Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies, zei de stem. Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar ik ben zeker duizend jaar oud... Chang, die net een slok wijn nam, verslikte zich prompt. Meer dan duizend jaar. Hij kon het bijna niet geloven. Maar dat liet hij natuurlijk niet merken. Na dat bezoek zocht hij zijn vrienden weer op... en vertelde hun wat meneer Hoe had gezegd. Zijn vrienden lachten hem eerst nog harder uit dan de vorige keer. Maar toen werden ze boos en zeiden... je moet nu eens ophouden met die onzin... Denk je nou echt dat we je verhaal geloven over een onzichtbare man... die meer dan duizend jaar oud is? Toch is het waar, hield Chang Vol. Dat moet je dan maar eens bewijzen, zeiden de vrienden toen. Chang was beledigd dat zijn vrienden hem niet wilden geloven. Toen hij de volgende dag terugging naar het huis, was hij nog steeds in een sombere stemming. Meneer Hoe, die merkte dat zijn gast niet in zo'n goed humeur was... vroeg, wat is er aan de hand, Chang... En Chang vertelde dat zijn vrienden hem hadden uitgelachen. Ze willen niet geloven dat u bestaat, zei hij. Ze willen eerst een bewijs zien. Dan moeten we iets bedenken om hen te overtuigen, zei de jonge meneer Hoe. Even was het stil. Plotseling riep Chang, ik weet wat. Er is iets dat we kunnen doen. Zoals u misschien wel weet, woont er aan de andere kant van het dorp een heks... Ze gaat op bezoek bij zieke mensen en belooft hen dan beter te maken in ruil voor veel geld en sieraden. Sommige mensen zijn zo wanhopig dat ze de heks hun laatste bezit geven. En als er dan niets meer te halen valt, laat de heks de stumpers in de steek. Ja, zei meneer Hoe, ik ken haar wel. En er is niemand, ging Chang verder, die de heks durft te straffen, want dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. Als u me kunt helpen, dan kunnen we ervoor zorgen dat ze haar verdiende loon krijgt. We zouden er alle mensen van het dorp een plezier mee doen. Op mij kun je rekenen, antwoordde meneer Hu, En hij klapte in zijn handen. Onmiddellijk ging de deur open en een prachtig wit paard stond voor de drempel te trappelen. Chang bedacht zich geen ogenblik. Hij liep naar buiten en sprong in het zadel. Terwijl hij naar de andere kant van het dorp galoppeerde, ontdekte hij dat zijn kleren met een laagje fijn poeder bedekt waren. Hij stond op het punt om het stof van zich af te kloppen, toen hij een stem in zijn oor hoorde fluisteren, niet doen, wij stofjes staan in dienst van de jonge meneer Hoe, wij gaan met je mee om je te helpen. Dat vond Chang een prettige gedachte en vol goede moed galoppeerde hij verder tot hij bij de hut van de heks kwam. De oude heks stond in een grote ketel te roeren waarin een stinkende groene pap borrelde. Met haar lichtgele ogen keek ze Chang verbaasd aan. Wat brengt een rijke heer als u bij een arme vrouw als ik? Ik ben hierheen gekomen om een eind te maken aan jouw gemene streken antwoordde Chang bars. En waar heb je het over? kakelde de lelijke heks met schorre stem. Je weet best wat ik bedoel, zei Chang. Ik kom het geld halen dat je alle arme zieke mensen hebt afgetroggeld." Ik begrijp niet wat je bedoelt, jongeman, zei de heks met een vals lachje. Toen werd Chang heel boos en hij klopte even op zijn mouw. Een dichte stofvolk vloog recht in het gezicht van de heks. Ze begon te hoesten en stikte bijna. Help, help, heigde ze. Begrijpt je nu wat ik bedoel? vroeg Chang. Ja, ja, zei de heks terwijl ze met haar hand over haar keel streek. Chang hoefde maar even met zijn vingers te knippen of het stof kwam weer terug op zijn mouw. Toen de oude vrouw weer wat op adem was gekomen, zei ze... Dat geld heb ik eerlijk verdiend met het genezen van zieke mensen. Ik heb hun in ruil geneesmiddelen gegeven om beter te worden. Dat waren geen geneesmiddelen, zei Chang verontwaardigd. Dat waren vieze brouwsels, zoals deze pap. Daar werden de mensen alleen maar zieker van, dat weet je best. Niet waar, Kreiste de heks. Opnieuw vloog er een stofwolk op van de kleren van Chang... Die keer was het zwart poeder waarin de vrouw dreigde te stikken. Houd dat griezelige spul bij je, gilde ze. Je kunt alles van me krijgen als je die stof stofwalk bij je houdt. Chang knipte weer met zijn vingers. De zwarte stofjes werden weer wit en dwarrelden terug op zijn kleren. Waar is het geld, vroeg tjang In die kist, hijgde de heks en ze wees op een grote houten kist. Daarin vond Chang een schat aan goud, zilver, juwelen en andere kostbaarheden. Bovendien zat er een grote rol papier bij waarop alle namen stonden geschreven van de mensen die door de heks bedrogen waren. Juist toen Chang de kist weer wilde dichtdoen, begon de aarde te rommelen en te schudden. Het volgende ogenblik werd de heks met hut en al door de klap tegen de grond geslagen. Maar toen Tsjang van de schrik bekomen was... merkte hij dat hem niets was overkomen. En wat belangrijker was... de houten kist stond er nog. Chang hees de kist op zijn paard en ging naar het dorp. Daar bezocht hij de mensen die op de lijst stonden. Hij gaf alles terug wat de heks hun had afgenomen. Wat waren die mensen blij. Trouwens... Alle dorpelingen waren blij toen ze hoorden dat de heks verdwenen was. Chang vertelde dat ze dat te danken hadden aan de geest in het blauw huis En zelfs zijn vrienden geloofden hem toen. Om de goede geest te bedanken, brachten de mensen geschenken naar het blauw huis. Ze zetten alleen alles neer op de stoep. Want niemand durfde de drempel over. Alleen Chang ging hem persoonlijk bedanken. Daarna volgden nog vele bezoekjes, totdat de jonge meneer Hoe op een keer zei... Beste Chang, dit is de laatste keer dat je me kunt komen bezoeken, want ik ga verhuizen. Ik woon nooit langer dan één jaar op dezelfde plaats. Wat vind ik dat jammer, zei Chang. Ik ook, zei de jonge meneer Hoe, want je bent een fijne vriend geweest. Ik heb genoten van je bezoeken. Het is alleen jammer dat je niet weet hoe ik eruit zie... Daarom zal ik je nu mijn gezicht laten zien. Kijk goed, dan herken je me misschien... als we elkaar ooit nog eens ontmoeten. Toen zag Chang één ogenblik lang... een jonge man met een vriendelijk en knap gezicht. Daarna was hij verdwenen. Ook het tafeltje en de bank waren weg. De zaal was helemaal leeg. Verdrietig ging Chang naar huis. Hij had een goede vriend verloren... Een paar jaar gingen voorbij. Het leven zag er voor Chang niet zo rooskleurig meer uit. Hij had zijn broer, die graag minister wilde worden, veel geld geleend. Zijn broer stond in hoog aanzien en het zou niet lang meer duren of hij zou zijn doel hebben bereikt. Maar Chang had intussen bijna geen geld meer. Hij had net een van zijn laatste mooie vazen verkocht en hij liep wat somber over straat. Plotseling hield een jonge man op een paard bij hem stil die hem vriendelijk groette. Chang had de indruk dat hij hem alles eerder had ontmoet, maar hij wist niet meer waar. Ze maakten een praatje met elkaar en ineens zei de jonge man... U ziet er verdrietig uit, hebt u zorgen. Hij vroeg het zo vriendelijk dat Chang zonder aarzelen zijn hele hart bij hem uitstortte. Daarna voelde hij zich een heel stuk beter... Maak je maar geen zorgen, beste Chang. Alles zal in orde komen. Na die woorden nam de jonge man afscheid. Maar voordat hij zijn paard de sporen gaf, zei hij nog... Dadelijk zul je een oude man tegenkomen die je een geschenk zal geven. Je kunt het gerust aannemen. Het volgende ogenblik was de vreemdeling verdwenen. Inderdaad kwam Chang even later een oude man tegen die een kist voor hem neerzette met de woorden Alsjeblieft met de groeten van de jonge meneer Hoe Toen wist Chang dat de man op het paard de jonge meneer Hoe was geweest Hij deed de kist open en zag tot zijn verbazing dat hij vol zilveren en gouden sieraden zat Dolgelukkig wilde hij de oude man bedanken maar die was al verdwenen toen viel zijn blik op een paar witte stofjes die aan zijn jas hingen. Een ogenblik keek hij er peinzend naar. Ten slotte blies hij ze voorzichtig weg en zei... Dank de jonge meneer hoe namens mij en zeg hem dat ik hem nooit zal vergeten.